Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Rotterdam begint rond deze tijd een stille tocht... om aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen in de stad. In een maand tijd zijn drie vrouwen om het leven gebracht... onder wie de 16-jarige scholiere Humaira. De stille tocht gaat naar het stadhuis van Rotterdam... waar burgemeester Abu Daleb de demonstranten ontvangt. Het vliegverkeer op de luchthaven van Hannover is stilgelegd... nadat een man met zijn auto door een hek van het vliegveld was gereden. De auto werd door de Duitse politie tegengehouden... op een plaats waar geparkeerde vliegtuigen staan. De bestuurder is opgepakt. Hij reed in een auto met een Pools kenteken. Wat zijn doel was, is nog niet duidelijk. De politie in Den Haag heeft vanmiddag acht mensen opgepakt... bij een demonstratie van mensen in gele hesjes. 150 tot 200 mensen demonstreerden in het centrum van de stad en hadden daar geen vergunning voor. De politie greep in toen de groep richting het stadhuis liep. Sommige demonstranten staken rookbommen en vuurwerk af... en gooiden stenen en terrasmeubilair naar de politie in Den Haag. Een aantal van de drones, waardoor de Britse luchthaven Gatwick plat lag... waren mogelijk van de politie zelf. Een politiechef zegt dat daar misschien verwarring over is ontstaan. Vorige week woensdag werd het vliegverkeer op Gatwick stilgelegd... nadat er onbemande vliegtuigjes waren gezien bij de start- en landingsbaan. Tot twee dagen later was het vliegverkeer verstoord. 140.000 passagiers hadden daar last van. Een Brits stel heeft 36 uur vastgezeten voor de sabotage... maar bleek onschuldig te zijn. Nieuwe verdachten zijn er nog niet. Het weer, vanavond wordt het droog, maar het blijft bewolkt. Het koelt af tot ongeveer 6 graden... Morgen ook bewolkt, ongeveer 8 graden en in het zuiden wat motregen. Tijdens de jaarwisseling blijft het waarschijnlijk wel droog... maar kan het mistig worden. Dit was het Journal. Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Please, in zin. Keep lower the Euro Breakdown. Oh, jongens, het is eindelijk zover. De laatste uitzending van dit jaar. Het is gewoon zover. En <laughs> ja, wat is de tijd gevlogen? Ja, het is, oh, we het zijn weer een jaar verder, hè? Ja, echt. Echt niet normaal. Maar wat een graag. jaar was het ook. Wat zeg nou, je? Nou, nou. Wat een jaar. Ja, het was wel een veel, veel bewogen jaar, kan ik wel zeggen. Ik vind het allemaal wel meevallen wat je nou allemaal zegt. Ja, hoor, oh, ja er is genoeg gebeurd dit jaar. Ja, ja je, we... het beter en beter nog... je <laughs> kan het niet beter gaan voordoen dan wat er nah, komt. we. Nou, wat zal ik je dan even <laughs> een keer voorstellen aan de knappe stemmen en koppen die hier achter een microfoon zitten. Ik heb uh, achter een microfoon heb ik. Uh, nummer, microfoon nummer 2 heb ik zitten. Quinten Kuntanemobe. Hallo, hallo. <laughs> welkom, welkom. Hallo. En achter microfoon nummer 3 heb ik zitten. Patrick van Buringen. Ook al ja, ja. veel genoemd. En Goedenal. ik ben natuurlijk ook Vanity. Hallo! Flitsende Fannity, Bentie Bouwman. info bij. En dan mag ik zeker mezelf niet vergeten: achter mij is nummer 1. Achter de DJ-tafel, Mike. <laughs> nou, hartstikke ja. nou, leuk. Nou, <laughs> uh, ja, het is de laatste uitzending van het jaar. We hebben de lijst, um, gooien we helemaal overboord. Ik heb, uh, we hebben van de week even besproken, maar ieder van ons heeft vijf nummers uitgezocht. Waarvan wij denken van nou weet je, dat, is een plaat, dat zijn vijf platen die wij veel geluisterd hebben dit jaar. En uh, daarmee willen wij, die willen we met jullie delen en ook daarmee het jaar ook afsluiten. Dus uh, ik hoop uh, dat jullie er klaar voor zitten. Want uh, de eerste plaat is uh, van Patrick. En uh, ja, dat is een hele speciale plaat. Uh. Patrick, uh, dit was, uh, hoe heet je die bent ook alweer? Uh, je, je... Ja, zullen we het gewoon op Coldplay houden? Maar ik bedoel YouTube ja. YouTube You too, St. Peter string version. Kun je het bijna niet meer noemen natuurlijk. Natuurlijk nee, niet. <laughs> YouTube? Ja, je hoorde inderdaad uh, YouTube. Deze was van, uh, van Patrick, Lights of Home, de Sint Pieters uh, String versie hoorde je net hoorde je voorbij komen. Jongens, ik wil even weten van jullie, met die geweldig er komen ik zo ga uitzetten. Volgens mij hoort iedereen hem hier. Oh. Ik zet hem heel even aan. Ik hoorde Fred, die door had door op... die koptelefoon. Fred, die had, wacht even, wacht, wacht, dit gaan we fixen. Momentje. <laughs> Dat moeten wij natuurlijk. Nou, nou, we moeten in jouw programma gaan pop Een strak programma, dit hè? Ja, goed voorbereid. Ja, dit. weet ik. Maar Fred had, Fred had hem volgens mij op een standje crematorium gezet. Dus. Ja. Uh, <laughs> dat mensen ook nog iets so, kunnen zeggen. Goedemorgen. Oh, lekker, joh. Nee. Uh, Dan gaan we straks wel even wat aan doen. He. Dat, dat gaat, gaat helemaal goed komen. Wat waren je vragen, man? Nou, ja. Ja, ik wil eerst eigenlijk wel eens even weten. Want we hebben natuurlijk de kerstdagen tussendoor gehad. Oh ja, dat bijna vergeten. Wat oh. hebben jullie met de kerstdagen gedaan? Ja. Bier gedronken gegeten echt gegeten oh, heel veel gezellig en, en ja ja oh, ja cadeautjes Hier, uh, nee nee nee nee, nee. Oh, nou ja, ik nee. heb ik eigenlijk ja. helemaal geen kerst ja wel ik heb wel gegeten ik heb ge kaas van duet heb je geen uh, Jawel, en een salade je hebt kaas en oh. en een lekker uh, zo'n lopend buffet met uh, lekker hoor visjes dingetjes hapjes heerlijk maar oh, dat dakloze, oh, eh? dakloze centrum lekker maar dat dakloze nee dat noem ik niet <tie> <tie> nee en meer niet nee nee maar dat was wel hartstikke gezellig Hartstikke goed, hartstikke goed. Hey, dus ja, jij bent lekker het kaasvonduur geweest, dat was jouw kerst. Met, kaasvonduur met kerst. Ja, Top man, lekker, lekker culinair. <lacht> <lacht> Vanity, wat dat heb jij gedaan met kerst? <lacht> <lacht> ja, dat is ook leuk. <lacht> ja, hartstikke <zin>. leuk. <lacht> <lacht> um, ik ben uit eten geweest. Ja. En uh, we hebben gekoermet. Oeh, klinkt heel bekend. Ik heb ook uh, gekoermet, eerste en derde kerstdag. Gekoermet. Gekoermet, <lacht> oh, ge ja. Lekker man. En ja. ja. ja, Quinten, Quinten, wat zeg jij het <lacht> is? Ja, ik, uh, ik heb... Uh, de familie kwam langs, lekker gegeten. En veel bier gedronken, cadeautjes uitgepakt, cadeautjes verhaald, helaas. En ook marktplaats gezet. Ja, meteen weer doorverkopen. Ah. Die sokken en die onderbroek heb ik nou al genoeg van. Ja, ja nou wat jammer weer. Nee, maar het was erg gezellig. Hé, hey, dat is misschien wel even een goede oh. want ja, kerst kost natuurlijk uh, ja, best, wel veel, best wel veel geld. En... Mm. Um, doen jullie dat? Doen jullie dat? In ieder geval cadeautjes, in ieder geval met kerst. Want dit is voor mij het pas sinds ik met mijn vriendin ga. Ja. En dat is al gelukkig al bijna 6,5 jaar. Maar pff, um, doen jullie dat? Want ik deed dat nooit. Nooit. Ja. Ik zette de kerstboom op en dat was het. Ja, nee, ik zet überhaupt geen kerstboom op. Sinds dat ik vanuit uh, huis ben, zeg maar. Oh, uh, ja. En uh, nou, van dit jaar heb ik ook geen, geen cadeautjes. Uh. Oh, doe je ook oh. geen cadeautjes voor jezelf? Nee, nee, nee. Nee, oh. nee. Maar dit jaar heb ik gewoon nog geen cadeautjes gegeven. Ja, met ja. de kerst. Oh, oké. Okay. Wel lekker rustig. Ja, ja dat is het, het scheelt ook Dick Poen. Ja, dat uh, ook, zeker, scheelt het zeker, zeker. Ja, het scheelt het zeker. Maar waarom altijd cadeautjes per kerst? Kan toch ook daarna? Ja, nee, luister. Ja, ik, ik deed het eigenlijk ook nooit. We deden dan wel wat met Sinterklaas. Maar ja, dat, dat was het dan. Ja, wij doen, ik doen, sinds ik met mijn vriendin ben, doen we cadeautjes met kerst. Ja. Maar dat in ieder geval. Hey, uh, wij gaan uh, gauw door. Want we hebben nog uh, genoeg nummers af te spelen. We hebben in totaal 20 nummers. Uh, en die lijst uh, die, uh, gaat ook uh, natuurlijk via de pagina nog gedeeld worden. Maar die uh, lijst heette de Euro Breakdown Crew Choice van 2018. Dus uh, daar hebben wij uh, gezamenlijk. Uh, Iedereen vijf nummers uitgekozen. Waarvan hij of zij zegt: van, nou, Weet je, die platen. Die wil, ik, uh, graag, uh, die wil ik graag horen. En dit was eigenlijk alvast een voorproefje van, uh, van een plaat van, uh, van Patrick. Want hij heeft eindelijk een beetje muziek smaak gekregen. Ik win, nee, nee, nee, het niet geloof. Nee, nee, nee, nee. Vaak <laughs> ik ben ik het niet mee eens. Hoor. Nee, voor het eerste nummer niks dan. Ah, ja. Ik vind het wel heel goed. De Nicky Romero remix Dreamer. Martin Garrix. I got I've got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 with my very own vision. smaak gekregen, die jongen. Het is met alles te zien, hè? Hij heeft gewoon smaak gekregen. Hij heeft dit programma <laughs> jou toch nog wat gebracht, hè, jongen, in 2018. Ja, ja. Hoorde, smaak met alles, hè? Ja, je hoorde net de Imagine Dragons, uh, The machine. Uh, ja, hij heeft gewoon smaak gekregen. Ik sta ah, nog steeds helemaal. gewoon perplex. Hij stuurde me ook zijn nummers ook de deze week door. Ik denk van, wat? Wat de nummers? Wat is met jou gebeurd, <laughs> vriend? Ik ben helemaal veranderd. Oh, veranderd. Nou ja, weet je, over het hele jaar heen, als je dan niet vijf goede nummers hebt, dan weet ik het ook niet meer. Dus ik, ik, ik, ik zeg gewoon dat het toeval is. Ha, hou, je, hou, hou jij even nou, lekker je erbuiten, negatieve aap. Oh. Oh. Nou, ik zie alweer hoe het gaat hier. Ik dacht dat we een hele vriendelijke sfeer hadden hierbij. Ja, nou, de ja, ja maar dan over nog meer dingen die, die, die, die <laughs> vandaag uh, gebeuren. De, er zijn heel veel dingen eigenlijk gebeurd uh, vandaag om 29 december. En dan ook in die jaren eigenlijk terug. We hadden het er net al even over. Um, als je yeah. gaat kijken naar wat er eigenlijk allemaal dit jaar eerder is gebeurd... is uh, in 2002 de Amerikaanse rockband Creed. Uh, die uh, heeft zo slecht opgetreden dat uh, vier fans de groep hebben aangeklaagd. En dat de liedzinger uh, Scott Scap zo die Zoals u mag heten, uh, die, ja, die uh, was onder invloed van het uh, medicijn Prednison. Maar Prednison, dat slik je tegen Reuma volgens mij. Toch of niet? Prednison, en dan, is dan, een dik, dan krijg je nou een dikke Krijg je een dikke kop van. Ja, ja omdat je volgens jou houdt. Ja. ja, dus ontstekingsremmer is het. Wauw. Dus, ja. En je, volgens mij gebruik je het ook als hele sterke pijnstiller of zo. Wauw. Mm -hmm. Ja. Oké. Okay. Ja. Hmm. dus zo kan alles. Uh, nou ja, in, po ja. in positiever nieuws, Timberland en One Republic uh, die stegen in 2007 naar uh, de felbegeerde koppositie met Apologize en dat is het, uh, eerste 1, uh, de eerste nummer 1 notering voor voor beide. Uh, Timberland even naar de uh, deze presentatie in 2008 met Four Minutes uh, die heeft hij met Justin Timberlake en Madonna gedaan. Fun fact, uh, goed voor mij hè? Oh, top, dat weet hij gewoon al. Ja jongen. Ja. Als... <laughs> ik One Republic ken ik, maar Timberland heb ik nog nooit van gehoord. <laughs> nee, Daar ben ik dan gewoon heel slecht of is dat? Je maakt toch echt een grafje met me nou? <laughs> Ja, Ik hoop het wel voor je. Nou ik ken het niet. Het is dus een soort als goalplay Hij YouTube. heeft uh, met uh, Carrie <laughs> Care, Care, Hilson heeft die ook uh, die, die andere plaat opgenomen. Oh, uh, die ene. Ja. Maybe yeah, yeah. you can strip, you can get a chip, cause I like you, that's the way you are. Echt niet, Quinten. Nee. Nee. The nee. way you are, dat was hem inderdaad. Ja. En dan vond je mij de vorige keer erg. Nah, timba, timba, nou, Timbaland kan ik me ergens nog ja, Nee, nee. Timbaland kan ik me voorstellen. Maar dat jij gewoon... Coldplay met YouTube gewoon verwisseld, dat vond ik gewoon echt een regelrechte schande. Ja, ja, ja, ja. Maar ik ja. like niet. Eens. En waarom nou, Laat maar zitten. Ik, voel vind me ik zou ook ik, gewoon niks meer zeggen. Zie je, dat probeer mij weer ergens te schoppen. Zoals nee, je, als je ja. ziet, is het eigenlijk al. Hey, dit is jouw fout. Zullen we het even gezellig houden? Ja. Die begon er hiermee. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh ja, dat is waar. Jongens, jongens. Is <laughs> dus er moet papa ertussen komen. Hey, uh, in, onder een uh, leuke note. Uh, 2015 uh, heeft Kensington dus een uh, top 40 award ontvangen als meest succesvolle act, uh, Nederlandse act van. Uh, 2015 En uh, ja, als we gaan kijken naar wat er allemaal nog meer uh, in deze tijd is gebeurd. als dus je gaat kijken van 1928 tot uh, 1993 zijn er heel wat uh, sterren uh, mensen zijn er geboren. Dexter Holland onder andere van die offspring. Uh, Jan Pijnenburg van Doemaar. Uh, Max Berners van, uh, van Kajak. En uh, we hebben natuurlijk Peter Koelewijn, Bart Janssen, de Freddy's, Gompie, Haldorado, de Praatpaarden. Robbie Salpauer, en Samba Souza, de tribune. Heeft hij onder andere, uh, die is in 1940 geboren. Die is pas oud. Die ja, is aan. die is pas. Aan. Sorry voor de mensen die ook ja. zo oud zijn. Inderdaad. Hey, en uh, even onder het uh, mom van uh, daar heb ik een uh, broertje, Dotan. Uh, hij heeft hij ook het nummer Shadow in gemaakt. Speciaal voor Patrick. In this city of time, with no time to win. We all the God, with shadow wind, shadow wind. Lights running past our skin. We are the carpet, shallow wind, shallow wind. back and we're broken, unworthy and ashamed, give us something to believe in, and you know go your way. Ja, dat, waren de, dat was het laatste van de vijf nummers van Patrick. Gelukkig. Hou oh, je oh. mond. Nee, nee, Patrick, dankjewel. Daar ja, ben je zo. ook niks van. Hartstikke oh, goed. Jawel. Oh, ah, we sliden okay. straks uh, langzamerhand uh, de, ja, de, de, de lijst van Vanity we in. <lacht> Bibi Rexha hij is yep. klaarstaan voor ons, onder andere straks. En uh, dan ben ik eigenlijk wel even benieuwd. Jullie hebben die vijf nummers ook echt uitgekozen als nummers. Oké, okay, die heb ik veel geluisterd dit jaar. Uh, ja, ik wel. ja. ja, ja. Behalve de eerste twee nummers, want die, uh, ja, die had ik eigenlijk de afgelopen twee weken op ik ik goed. Nou, dat wou ik graag horen, hè? dat was het juiste ja. antwoord. Ja. ja, ik heb zoveel geluisterd. Oké, okay. ja. oké. Okay. Nou ja, dat was de, de, de eerste vijf van Patrick uh, Dat waren dus onder andere Lights of Home uh, van YouTube Dreamer, van, uh, de Nicky Romero remix van uh, Martin Garrix, Machine van The Imagine Dragons en Wind van Dotan en uh, Guiding Light van Mumford and Sons. En um, ja, de volgende vijf zijn van Finity, dus daar gaan we jullie blij mee maken. Um, ik zit even te twijfelen, want ik heb wat moeite met een paar goede quizvragen vinden. Ik heb wel wat gevonden. Maar, um, <lacht> Ja, weet je, ik weet dat het kennisniveau niet, niet heel erg hoog is. Ik weet dat nee. Quint een uh, multiple gok professor is. <lacht> ja. En toch meestal wel heel erg goed gokt. Hij is uh, nee, dus eigenlijk goed. Ja, maar je hebt bij heel veel vragen. Als jij, deze, als jij vandaag weer wint, dan ga ik, gewoon met jou, ga ik gewoon met jou naar het casino toe. Dan laat ik, je gaan, ja, laat ik jou gewoon zeggen: nee, maak je roodballetje zwart. Zeg maar, je hoort dan. Zeg maar, dan ga je multiple choice doen. En dan hoor ik gewoon. Maar dan hoor je het en dan herinner je het gelijk weer. Ja. Maar dat of je zegt TV dat op een toon dan... eentje van... Oh, wacht, dat is het goede antwoord. Ja, ja. <laughs> Meestal kan je het ook wel lezen aan Mike, hoor. Ja, ja. ja volgende keer ga ik gewoon lekker... Een, lekker een beetje achter dat scherm gaan. gaan ja, zitten, ik moet gewoon een beetje ja. naar beneden zakken. Ja, zak door de grond. Dus. <laughs> nee, is goed, is goed, Patrick. Hartstikke goed. Nee, dus... ik ben benieuwd. Misschien... Uh, ja, mijn brein doet het niet zo goed vandaag. Maar we gaan nee. meemaken. Ik, ik heb ja. kans... Ben, jullie... ben ik al wereldkampioen eigenlijk? Ja. Nou ja, de doodgeverfde wereldkampioen wel. Uh. We gaan eerst even nog uh, twee platen van Vanity gaan we nog even luisteren. En daarna gaan wij ons opmaken voor uh, ja, je moet het maar weten. Gezellig. Dat wordt heel spannend. Vanity, jij hebt uh, een vijf nummers, heb jij samengesteld. Ja, dat klopt. Um, en uh, daarna gaan wij uh, nu naar luisteren. Uh, ik had het net al de ingeslide, Bibi Rexa met self-control. Kun je nog een beetje onder controle aan Vanity? Uh, ja, op het moment wel. Okay. Prima, dan gaan we achterkomen. De eerste plaats van Vanity van de vijf. Got no self Through my chest, it's gonna be love Ships going down tonight, but it's always dark is before the light, and that's enough. The...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 De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen... draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording. Interessante zaterdagavond, tussen 7 en 9, de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Ja, oh, jongens, weet je waar het tijd voor is? Ja. ja. <tie> Iedereen herkent het, hè? <tie> <tie> <tie> hey, hey, waarom leuk. ben jij zo blij? Waarom ik zo blij ben? Het is zaterdag. Ah, het is de laatste uh, uitzending van dit jaar. Vind ik altijd wel Ali speciali. Ik doe het nu een keertje niet alleen. En uh, ja, ik mag jullie weer het vuur aan de leggen ah. in de beroemde. En dan ja, in de beroemde mooie quiz. Je moet het <lacht> maar weten. En even in de trant van uh, als je een antwoord goed hebt, verander ik even wat. Heb je het antwoord goed, dan hoor je dit. Ik wist het. Ik wist het. Dan hoor je dat inderdaad, ja. Ik heb het ook zo slim. Hè. Ja, <laughs> ik het echt heel goed. En heb je het nou niet goed, dan hoor je dit. Oh <laughs> <laughs> Vond ik wel leuk. Vond ik wel leuk. Jongens, nou, vind gelukkig iemand het nog leuk. Ja, ik ja. vind het echt geweldig. Ik kan hier echt van <laughs> genieten. We gaan gelijk van start twee vragen, want we gaan het twee keer spelen. Uh, ja. Dit uur en het volgende uur. Vind ik wel leuk. He, even kijken hoe scherp jullie zijn. Nou, um, we zijn net geslepen. Lijnsterp. Ik hoop het. We gaan het meemaken. Wie had een hit in 2000 genaamd? Love, don't cost a thing. Mm, je wilt ons graag afzien zien gaan, hè? Ja. Dat is, ook, ja. dat is ook gewoon de reden wat hij leuk vindt aan... Hint. Je moet het maar weten. Ja, Geen, gaan we. of mult maar de multiple gok worden, de gokkoning. Ja. Multiple gok. Oké, okay. um, dus nogmaals de vraag. Wie had een hit in 2000 genaamd Love Don't Cost A Thing? Was dat... A. Jennifer Lopez. B. Shakira. C. Mariah Carey. D. Madonna. Vanity was het a. eerst. Oeh, jij voelt aan. Heel snel. B. Jij vult B in. Zegt Madonna. Jij zegt Madonna. Vanity. Zal ik het maar verklappen dan? Ja. Ja. No. Vanity pakte <laughs> het eerste punt. Jennifer Lopez. Had ah ja. inderdaad. Ik, ik ga me er ook voor, ik me voor. Me ik niet voor a thing. Ik wou het eigenlijk net, net gewoon J-Lo heel hard schreeuwen, maar het hield me in. Oké, okay, nou, ja. ik, ik, ik, ik, ja, ik kan hem niet meer verkeuren. Had maar gedaan. Ja. <laughs> ah. Oké, okay, nou, door naar de volgende. Um, dit is voor de uh, snelle onder ons. No. Welke band had een nummer 1 hit met Barbie Girl? En deze ga ik niet multiple gokken. Oh, jee vast. Ik weet het, maar... Oh, mensen. Dames en heren, als Patrick zegt ik weet het, dat zegt hij al een jaar <lacht> lang. <lacht> ah, ik zou het niet weten. Uh, maar je moet het maar weten. Ja, je, nou, je moet je het maar ja. weten inderdaad, ja. Ik nou, weet, weet het, Echt. Zeg het dan, ik verkloot het gewoon weer. Zeg het dan. <laughs> ik heb gewoon weer een blackout. Ik kent toch gewoon niet tegen die spanning. Dat is het gewoon. Uh. Ja, en voor de mensen die uh, niet. Uh, ik, weten, weet, ik weet het echt niet. Die, die, ja, voor de mensen niet, die het nummer niet kennen. Nou, denk ik denk uh, dat iedereen het wel kent. Ik denk, ik ga jullie een klein beetje, klein beetje op weg helpen. Weet je, zo ben ik dan ook wel weer. Ik weet het echt. Hè? Ga ik zo even voor jullie doen. Want, um, Laten we het zo zeggen, uh, je kan het drinken. De naam van de band uh, is iets vloeibaars. Ja. Ja. Mooi. Hey. Ik weet echt ja. niet meer. Nou, laten we even naar het nummer luisteren. Misschien dat ja. jullie dan denken van, ja, ja hey, nee. ik weet het misschien wel meer. Hi maar weer. Bobby, hi Cam. Nou, eens even kijken of jullie het weten. Hiya, Bobby. Hi Bobby. Ja. <laughs> je hi. ziet twee in twee al in het gezicht. Het yeah. ergste inderdaad, Patrick... Ik, ik snap wat je bedoelt. Pak het even van mijn tong af, want dat ligt daar op het puntje. Oh. Mm. <laughs> ik voel me zo stom. Maar dat voel ik me altijd al. Ah. In a party dat is te lang geleden ook. Ja, maar echt. Heerlijk, heerlijk. Ja, als je dit nummer niet kent, dat is wel heel fout. <tied <tied> waar je nou op een bent. Quinten, jij kent het hele nummer niet. Ja, jullie, jawel. Oh. Ah. Maar, jullie weten het niet? Nee, ik nee, weet nee, het wel. Echt, maar. Ik nee, kom er nee, niet op. Nee, nee, Doe even een gok, want dan weet nee, nee, nee, ik, nee, ja, nee. ja, ik, ik het niet. Nee, dat ga ik niet doen. Als ik het zeg, dan weet je het. Doe maar ja, dan. Ja, dan weet ik het ook. Onder de Barbie Girl gaan we dan verder toch naar een, een, een, een, een, een hulpvraag dan. Ja. Om, uh, <laughs> om jullie toch een beetje... Ja, dat was geen Ehm Aqua. Oh ja. Aqua. Ja, nee. Wauw. Nou ja, jawel dus. Jongen, jongen, jongen. Nou. Maar dit, de, deze, dit heb je gewoon zo diep verdrongen... dat je het ja. bent vergeten. Of? Ja, nou, gaan we de volgende vraag maar doen. We dat het heel gauw vergeten. Ik. Deze moet Patrick weten. Ja, door, wel deze welken, ook. door welke naam is de zanger... Paul Yousen... Uh, you, onder, in ieder geval, onder welke naam is de zanger... Paul uh, Yousen beter bekend? Wie is Paul Wie nou. <laughs> Retweet. Dit is... <laughs> <laughs> Ja, gast, echt wat oh, vreselijke vraag heb jij Nee, aan, dit hè? is gewoon een vraag die moet je weten. Nee, deze, ja, deze, wist uh, ik, deze wist ik namelijk wel. Ja, de, jij. Ah, maar jij bent oud. Ah, dat is zeker waar. Ja, absoluut. Ja, je maar oud. je weet sowieso geen namen van mensen. Nee, dus dat, dat, dat... Dit is echt een... Oh, oh gast. <laughs> heb je niet <laughs> nog een backup? backup? Nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee Wie is... Oh, wauw. Ja, zit in een band, hè? Ja, uh, oh, oh. oh, is dat niet gewoon Coldplay? Nou, nee, dan ga ik voor YouTube. Dat is, dat is YouTube. Ja, ja, ja is eigenlijk wel eigenlijk nog eerst goed, maar ja. Fennity, Fennity pakt de eerste ronde van Je moet het maar weten. Ja. Wat slecht. En ik, ik. Wat moet ik wel zeggen? We gaan hem straks nog voor de tweede keer spelen, maar Fennity krijgt, krijgt straks wel een voordeel in uh, de laatste in tweede en laatste ronde je waar van, is het van het jaar. Vuurwerk? Sorry. <hijen> dit nummer is toch wat geaardjes. <laughs> oh heerlijk hysterisch, oude ervan. Wat een kwaliteitsprogramma. Ja, dat <macht> <aussi. demod> <macht> is het ook. Dit is ook een kwaliteitsprogramma, dat jullie nou geen ruk van muziek weten, daar kan ik echt niks aan doen. Weet je, Vanity? Weet je, je, krijgt van mij <hijen> geen, geen, geen, vuurwerk. Jij krijgt van mij iets totaal anders, want ik vind dat jij het zo goed hebt gedaan. Het lijkt wel alsof jij dit uh, ja, altijd doet. Ik vind jou wel een. Uh, een natural. Uh... <laughs> will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will have a step in, will I save us from a sin, will it? Cause this house of mine, stand strong. That's the price you pay Leave behind your heart to the Medellín, nochtalondres. Cuando te llamen, la mala responde. No pregunta, cuando, solo dónde. Te deja llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes te muestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios, verás. Que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar. Déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo Staan mi camino, nada tiene por qué importar. De atrás, estás conmigo. Hace pasito que no sé, un besito, bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Dale de mi traje, no traje cuanticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerlo el equipaje. Bailame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito, que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumbo. Hi, every day. ja dit was de laatste alweer van Vanity. ja Taki Taki En we gaan even de vijf nummers even op, een, op een rijtje zitten. Want, um, ja, Fanny, uh, jij had uh, vijf nummers ook uitgekozen, net als Patrick. En uh, jouw uh, eerste nummer, dat uh, was uh, van Bibi Rexa, Self Control. Uh, daarna Pink, Whatever You Want. Helaas niet de goede versie. Die had, die had een remix gewild, had ik begrepen. Ja. En um, daar volgende was het uh, David Getter met Say My Name. En uh, afsluitend in Taki Taki met Selena Gomez, DJ Snake. Onder andere dat waren jouw vijf platen eigenlijk van 2018. En als uh, dat waren dat uh, even voor voor Patrick en voor Vanity, want jullie nummers hebben we nu gehad. Uh, waren dit ook uh, de echt de vijf meest spraakmakende nummers voor jullie van dit jaar, of waren dit gewoon echt de, fijne, fijn, de fijne plaatjes voor jullie dit jaar? Ja, dit voor mij wel. Voor mij waren dit de, de platen. Zeg maar. Dit waren echt de platen. waren dit voor voor, voor nou. mij wel. Ja nee. en, en boven ja. Shadow Wind dan die niet die is wat ouder die is van mm. 2015 al, maar er maakt niet uit. Nou, ja, ja, Hij blijft ja. leuk. Nou ja, hartstikke zeker, zeker Ik heb hem dit jaar weer heel vaak gedraaid, dus daarom staat hij er ook weer tussen. Nou, hartstikke goed. Ja, we hebben sowieso, uh, nog, uh, nog, tien, uh, sowieso nog tien nummers uh, voor jullie uh, klaarstaan in het, uh, in het volgende uur. Uh, en uh, ja, Quinten en ik uh, gaan, uh, gaan dit jaar uh, met onze nummers afsluiten. Uh, en jullie hebben natuurlijk, ja, nou, de OG's. sluiten met z'n allen. OG's. De OG's <laughs> sluit het af. Oh, ja, nou ja, weet je, doei. OGD. <laughs> Orig original Gangster DJs. <laughs> oh, Wat slecht weer dit, jongen. Story. Ik voel me buitengesloten. Ja, gelukkig. Oh, nee, nee, nee. Hey, jongens, dus we hebben in het, in het tweede uur hebben we nog genoeg doen. We hebben onder andere het nieuws van Mariah Carey. Die heeft een record gevestigd: uh, 27 december. Met haar kerstplaat. Uh, uh, hoe dat precies in elkaar zit, uh, daar gaan we jullie straks natuurlijk uh, uh, veel en veel meer over vertellen. We gaan nog één keer, uh, je moet het maar weten, spelen. Want uh, ja, ik vind dat de tweede ronde toch wel, wel moet. Want Fennity staat om 2-0 voor. Ja. En uh, hopen hm. dat we daar uh, wat moois van kunnen brouwen. En dan uh, spreken we jullie weer uh, rond de klok uh, van 8 uur.